Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. PVV-leider Wilders doet voorlopig niet mee aan debatten. Dat heeft alles te maken met een dreiging. Dat is net bekendgemaakt voordat het verkiezingsdebat op NPO Radio 1 begon. Hij verwijst naar een Belgische krant waarin staat dat ook uh, de Antwerpse burgemeester... En hij zelf, Geert Wilders, mogelijk doelwit waren van een terreurcel. Uh, hij schrijft, er wordt nu uitgezocht of dit bericht klopt of niet. En tot ik dat, dat, dat weet, ga ik nergens heen. Ja, volgens Belgische media staan premier De Wever van België... de burgemeester van Antwerpen dus... en PVV-leider Wilders op een lijst met doelwitten. In die zaak werden gisteren drie terreurverdachten opgepakt. De staking in de haven van Rotterdam gaat nog even verder. Die is verlinkt. Shorders, dat zijn mensen die containers los en vastmaken, hebben het werk neergelegd dat ze meer salaris willen. Volgens verslaggever Simone Langejan zijn de gevolgen in die Rotterdamse haven goed te zien. Ja, terwijl die shorders hier achter mij staken... Ja, kan ik aan de andere kant in de verte de kranen zien en die hangen stil. Dus dat betekent dat het werk wat normaal die shorders doen... namelijk onder die kranen, dat ze bezig zijn op die containerschepen... om die containers eigenlijk vast te bekabelen en los te halen... Ja, betekent dat dat werk niet gedaan kan worden. En dat is toch een heel essentiële schakel in het werk hier in de haven. Want zonder die shorders kunnen die containers dus niet uitgeladen of ingeladen worden... En komt het stil te liggen. Ja, er was wel een nieuw loonbod op tafel gekomen. Maar dat vonden de vakbonden niet genoeg. En daarom gaat de staking in de haven van Rotterdam nog even door. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar een oppositieleider uit Venezuela. Haar naam is Maria Corina Machado. De afgelopen jaren moest ze opboksen tegen de autoritaire leider Maduro... die in dat Zuid-Amerikaanse land aan de macht is, vertelt correspondent Nina Jurna. Ze probeert al jaren als oppositieleider vrije verkiezingen van de grond te krijgen in Venezuela... En... Dat leek uh, bij de vorige verkiezingen er te zijn, maar uh, ja, toen werd zij zelf uitgesloten van deelname door Maduro. Ze mocht niet meedoen aan die verkiezingen en ja, sindsdien zit zij ondergedoken. En Amerikaanse president Trump die zei de afgelopen tijd vaak dat hij vond dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen. Maar het Nobelprijscomité vindt dus van niet. Het weer, de rest van de dag blijft het droog, is er af en toe zon bij een graad of 17. Morgen een grijze dag, met kans op motregen dan. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A8. Zaanstad Amsterdam. 3 kilometer file voor knooppunt Zaandam. 10 minuten vertraging daardoor. En ook 10 minuten vertraging op de A10. Vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer. Bij Afrit Amsterdam Hemhavens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 swept away by you and now I Time. Baby, you little pull me through. been around that block, but time.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 Op je blauwe dag blauwe dag deze komen laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaan. Download de ZFM app en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. FM to do. us together